dus nu bij New York Pizza. Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. Mm. En ik word helemaal blij van Hoekje ah. uitbij. <laughs> dus we zeggen nog steeds... Allerop voor Almof. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone.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 En ook daar zijn wij voor, bij je vrienden van Radio Veronica. Labby Stiffer hoorde je en uh, Something Inside So Strong. En ook nog Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover. Phil Collins die onlangs eigenlijk in een interview eindelijk eens een keer heeft verteld... wat er nou precies allemaal is gebeurd de afgelopen jaren. In 22 trad hij voor het laatst op. Uh, nadat hij onder meer zenuwschade, gehoorproblemen, een knieblessure had opgelopen. En hij zegt dat is een proces geweest dat maar blijft slepen. Op dit moment heb ik 24 uur per dag een verpleegkundige in huis... om ervoor te zorgen dat ik mijn medicatie neem. Alles wat mis kon gaan, ging ook mis. Al dus Phil Collins, maar... Hij heeft inmiddels weer een knie die werkt. Hij zegt, ik kan lopen. Zij het met hulp met krukken bijvoorbeeld. Het is Radio Veronica, zondag 1 maart. We zijn aanbeland in een nieuwe maand. Dat is altijd goed nieuws en ik ben blij dat je erbij bent. Je kan ons appen via de gratis Radio Veronica app. Ik krijg een appje hier van Claudia die zegt... een lange autorit voor de boeg, maar hoe lekker is het met al die jaren 80-nummers. Ongezond, echt perfect op deze manier. Dank, dank, dank. En dan nog een hebje van Huub, die zegt... Hé hey Maurice, ik ben weer aan het genieten van, de, van je deze ochtend. Is er nog tijd over voor een Uncertain Smile, van de de de? Dat zou bij mij in ieder geval een big smile bezorgen tijdens het werken. Kijk, er zijn ook helden die ja, gewoon aan het werk zijn. Um, eh, nou ja, dat soort tracks zijn zeker welkom als je iets hebt, geef het door. Maar we hebben zometeen straks ook Fout van Oud. En dat is eigenlijk een momentje voor een beetje een foute uh, classic. Ook uh, afgelopen twee weekenden, toen ik er niet was. In ieder geval vorig weekend bij... Uh, bij Jaap hoorde ik er ook eentje voorbij komen. Dus heb je er eentje waarvan je denkt, hey, die wil ik even horen. Het kan over een uurtje ongeveer. Iets na twaalf, dan hebben wij weer een moment voor Fout van En sowieso onderweg zometeen. R.E.M. en Jazz en de Plastic Population. Die hoor je nu. Het is weekend! Maurice Verschuldig! Het beste van de 80's. Hier weekend op Radio Veronica. Up with a smoke kiss, oh. she's the one they're going to kiss in lots of way. Bij je vrienden van Veronica, daarvoor REM. Die is toch ook wel weer lekker om te horen. The one I love en ook nog jazz en the plastic population. The only way is up. Het kan alleen maar beter gaan. Het is 1 maart. Je vrienden van Radio Veronica. De beste 80s in het weekend. Bij mij en bij Dennis. Tot 6 uur. Met nu Jackie Graham voor je en set me free.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 En van voordeel. Aldi. Ja, lieve mensen. pak dat voordeel en scoor die select deal. Alleen vandaag. Onder andere baby slaapzakken en autostoeltjes van Jolijn en Maxico... zie nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle select deals bij bol. Ook lekker voordelig?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 Bewolking en regen trekken van west richting oost. Het is 10 tot 14 graden. Vanavond bewolkt en regenachtig. En vanaf morgen dan hebben we droger, zonnig en zacht lente weer het lente weer is terug. La la la la la la. Elke werkdag dan wel wat zon en dinsdag en woensdag komen er wel wat meer bewolking wolken voor, maar dan ook overdag wel wat zon en 13 tot 16 graden. Snap je dit nog? Ik had, het, ik had het weerbericht, dat komt er nooit goed uit bij mij, maar reken er maar op dat het oké okay is. New Shoes komt eraan, I Can't Wait, en Ultravox nu, dit is Vienna. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdorp. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu, Maurice Verschuren. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. The 80s miss you. The neon. The joy. The loud love. It never really left.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 We mm -hmm. We're trying to grow Bij je vrienden van Radio Veronica. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. In maart gaan wij samen met jou een lijst samenstellen. De stop 520. En dat doen we voor 520 miljoen kinderen die opgroeien in oorlog. En we willen aandacht vragen voor het werk van War Child. Die doen hele goede dingen. Die kinderen worden geholpen door sport, spel en muziek. En we willen een lijstje maken samen met jou. Met liedjes die, ja zeg maar, hoop brengen. Positiviteit brengen. Je kan uh, vanaf maandag gaan stemmen. Check voor alle info even radioveronica.nl Ondertussen, een fijne uit de jaren 80 van Wet Wet Wet, Wet nu. En, um... Zeg Maurice, vertel het. vertel het. Hoe zou het nu gaan met... Wet Wet Wet. Nou, de band bestaat nog steeds. Maar niet meer in de oorspronkelijke bezetting. In de jaren 80 werden ze opgericht in Glasgow. Maar uh, inmiddels is Marty Pello, dat, is eigenlijk de, dat was de, de, de frontman die verliet de band in 2017. Ging natuurlijk solo en ging ook musical werk doen. Ze gingen wel verder met een nieuwe zanger uh, van uh, Liberty X, uh, Kevin Sim, misschien kennen hem. Die won ook uh, The Voice UK. In uh, ja, is al in 2016 geweest. Maar goed, ze treden dus nog steeds op, vooral veel festivals, 80s, 90s dingen, nostalgie dingetjes en zo. Maar dit is al wel Marty Pello die je hoort hoor. The, the sweet little mystery, wet, wet, wet. Vondag hoor je tussen 10 en 6 de beste muziek uit de etisch. Eet. Eetis. Bij Radio Veronica. Veronica en ik krijgen ook nog een appje binnen van Tina, en die zegt het volgende: Ja, zo heerlijk! Eye of the Tiger. Ik weet nog wel, vroeger in Popma gingen we dan elke zondag dansen. En het was zo heerlijk: aanvragen, vinger naar je oog, gebaar van een tijger. En dan die Erik van der Werf die hem heerlijk afspeelde. Fantastische momenten, lekker gedanst. Dankjewel. Heerlijk, weer even terug. Yes, sir. En zo meteen hebben wij een moment voor fout van oud. Dan kunnen we even helemaal terug naar de jaren 80. Maar dan wel een lekkere foutenplaat. Misschien heb jij ook een jaren 80 Guilty Pleasure. Een nummer waar je toen ongelooflijk je, uit je dak aan het gaan was. Met je, met je schoudervullingen en je haarlak of wat dan ook. Maar ook als het voor je tijd is, geen probleem. Je hebt vast een foutenplaat uit de jaren 80. Geen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 Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Reders maken zich grote zorgen over de tientallen Nederlandse schepen die in de Persische Golf varen. Door de aanvallen op Iran en vergeldingsaanvallen kunnen ze moeilijk weg uit het gebied, zegt de Redersvereniging. Als het klopt dat Iran de straat van Hormuz heeft afgesloten... wordt het vertrek helemaal complex. Vrijdag werd in een opvang in een pand in Vechel een explosief gevonden... en dat blijkt zelf in elkaar te zijn geknutseld. Waarschijnlijk door een verwarde man. Dat meldt omroep Brabant. De explosief lag in zijn kamer. In het pand zit ook een kinderopvang en een opvang voor Oekraïners het ding is niet ontploft. De Franse president Macron noemt het enteren vannacht van een olietanker op de Noordzee een zware klap voor de Russische schaduwvloot. Die schepen varen onder een andere vlag om internationale sancties te ontwijken. Macron deelde op x beelden waarop is te zien dat Belgische militairen aan boord gaan. De tanker wordt naar Zeebrugge gebracht. En op het NK Round in Heerenveen maakt schaatsster Joya Lansé goede kans kampioen te worden. Ze won de 15